11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de proloog. De Keniaanse Brit Vroom die rijdt dan wel in het geel. Maar wat zegt het nu over het Afrikaanse wielrennen? En wat heb je nu eigenlijk echt aan EPO? Na het NOS Journaal met Doorald Megens. De rechtszaak tegen de kapitein van de Costa Concordia is direct na het begin verdaagd. Een paar advocaten waren niet bij de zitting omdat ze meedoen aan een landelijke staking. De zaak wordt volgende week woensdag hervat.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 en het veroorzaken van een scheepsramp ten laste gelegd. Hij kan maximaal 20 jaar celstraf krijgen. De partijen PvdA, VVD en CDA in Rotterdam... zijn kritisch over een verdere samenwerking met coalitiegenoot D66. Die laatste partij is tegen het plan voor een nieuwe kuip... omdat er te veel risico's zijn verbonden aan de bouw van het nieuwe stadion. Dit tot ongenoegen van de andere coalitiepartijen. Daarmee lijkt een scheur te zijn ontstaan in het Rotterdamse college. CDA-fractievoorzitter Wubbo Tempel. De Raad er zich over uitspreken. Er zijn ook nog andere partijen die er een mening over uh, moeten hebben. Dus ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Uh, ja, wat het betekent voor de coalitie. Uh, D66 is een uh, lastige coalitiepartner. En dat blijkt nu ook alweer een keertje. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn bij een aanslag diverse mensen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters ontplofte in het zuiden van de stad een autobom. De explosie was bij een winkelcentrum. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn.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 Het Bolshoi Theater in Moskou krijgt een nieuwe directeur. De minister van Cultuur heeft directeur Iksanov ontslagen... en een nieuwe bestuurder aangewezen voor het door schandalen geplaagde theater. Correspondent David-Jan Godfra over de ontslagen directeur. Hij had ook heel vaak ruzie met zijn, met zijn dansers, met name de topdansers over het artistieke beleid. Uh, ook allerlei seksueel getinte roddels deden de ronde. Dus alles bij elkaar was deze uh, nof, zoals hij heette, uh, niet heel erg populair. De nieuwe directeur, Vladimir Oerin, moet het theater weer op de rails zetten. Het weer vandaag volop zon, weinig wind. Het wordt 19 tot 23 graden aan zee en in het binnenland een graad of 26. Zonkracht is vrij hoog, 6 tot 7. Morgen tot en met vrijdag wat meer bewolking afgewisseld door zon. Dan wordt het ook wat koeler, maar het blijft droog. Bij de ANWB, John Bakker met de verkeersinformatie. Met files nog op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam... bij knooppunt Zaandam, 3 kilometer. En vanuit Zaandam naar Amsterdam op de A8... bij knooppunt Koenplein, 7 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht, bij Wageningen, 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Wij laten ons niet op de kant zetten. De proloog gaat richting kust, na de reclame.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 Goedemorgen, uitgerust en gretig. Zo beginnen we vandaag aan toerdag 11, etappe 10, richting Atlantische Kust. Het Marco Polo Cycling Team ging een half jaar geleden ter zielen. Het team was een springplank voor Afrikaans en Aziatisch wielertalent naar het profpeloton. En Gudo Kramer was de manager van dat team. Goedemorgen, meneer Kramer. Hoe was het uh, voor u om de afgelopen week... de eerste Afrikaanse gele truidrager in de Tour te zien? Ja, hartstikke mooi moment. Uh, te meer ook omdat um, ja, wij het laatste jaar als ploeg... een Afrikaanse registratie hebben gehad... en veel met Afrikaanse renners hebben gewerkt. Uh, we ook veel in Zuid-Afrika zijn geweest. En, uh, dus ja, Daryl Impey wel kennen. Um, maar ja, goed, ik zie Chris Froome ook een beetje als een uh, Afrikaan... geboren in Nairobi... Ja. Um, is een jonge jaren als wielrenner ook echt de opleiding in Afrika gaat. En uh, dat doet me nog meer goed eigenlijk. Toch trots, mooie trots. Ja. ja, ja. En uh, EPO is verboden omdat het sportprestaties zou verbeteren en gebruikers oneerlijk voordeel zou opleveren. Maar dat is nooit wetenschappelijk aangetoond. Die conclusie trekt Adam Cohen. Hij is directeur van het Center for Human Drug Research. Meneer Cohen, goedemorgen. Hoe kijkt u naar de dopingdiscussie? Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Ja. Welke, welke dopingdiscussie? Nou, de dopingdiscussie die we bijvoorbeeld de afgelopen maanden en uh, ja, misschien ook wel jaren al voeren. Ja, vooral met, met een groot gevoel van triestheid eerlijk gezegd, hoe, hoe dat zover is gekomen. En, en, en, en ik denk ook dat dat vermijdbaar was geweest. Hoe dat uh, vermijdbaar is geweest, nou, horen we ik straks. Denk ik vooral, ja, daar gaan we het ja, over. Hebben. Uiteraard ja. dat horen we straks van u. Uh, aangeschoven, ook Willem Frank De Noot, digitaal volger van de Tour Willem Frank. Uh, wat heb je voor ons vandaag? Nou, ik vond een, een, een kiekje, of twee kiekjes, eigenlijk van, van Tim de Walen op Instagram. Tim de Walen, Belgisch fotograaf. Ja. Uh, altijd mee in, uh, in koers. Uh, laatst nog bij de Giro werd hij van zijn motor afgereden. Normaal gesproken verplaatst hij zich op de motor. Gisteravond uh, niet. Toen lag hij uh, misschien wel in de bosjes <laughs> in de struiken uh, bij de rustplek van. Van, uh, van het team van Mark Cavendish. Want wie zet hij op de foto? Mark Cavendish op de mama fiets met achterop zijn dochter Delilah Grace. En Tim de Wale, die schrijft erbij. This is how Mark puts his daughter asleep on a rest day. Dus achterop het zitje bij papa. De proloog. Ja, afgelopen vrijdag noemde Willem Frank het al even. Het team van Orica Green Edge eet wel heel vaak rode bietjes. Jullie horen het langskomen. Die rode bietjes die ja. zijn dus weer populair. en Misschien krijgen ze dat vanavond wel weer te eten. Ja, ik kan me voorstellen dat die rode bietjes op een gegeven moment... Uh, bij uh, Garens en bij uh, Impie bij de neus uitkomen. Maar goed, ze schijnen hun uh, prestaties te verbeteren. Ja, meteen kregen we ook een mailtje van Anton Baartman. En hij schreef... Het is al lang bekend onder wielrenners... dat bieten een gunstige invloed hebben op het zuurstofgehalte in het bloed. Dus onze stelling van vandaag luidt... Van rode bieten ga je harder fietsen. Waar of niet waar... Goedemorgen, Ineke Vokking, voedingskundige en uh, verbonden aan Fiets Magazine. Is het algemeen bekend? Zijn bieten goed voor je, rode bietjes? Nou ja, de grap is natuurlijk dat tot twee jaar terug uh, waren bietjes... Of met name nitraatrijke groenten, die stonden echt nog uh, in een kwaad daglicht omdat je daar ja, allerlei kankerverwekkende stoffen van zou maken in, onder invloed van vis bijvoorbeeld in je maag. En ja, sinds een paar jaar blijkt uit onderzoek dat je er inderdaad beter van gaat presteren. Dat klopt. Dus als ik liters bietensap drink, dan ga ik als een speer? was het maar zo makkelijk, want er is nog een heleboel onduidelijk. Uh, de grap is dat juist bij uh, recreatieve uh, sporters en subtoppers... schijnt bietensap een positief effect te hebben. En bij echte toppers is het nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, uh, ja, daar wachten de toppers niet op. Die uh, zorgen nu inderdaad voor een uh, lading uh, ja, nitraatrijke dranken. En dat is bijvoorbeeld bietensap. Om uh, zichzelf een beetje op te laden met dat uh, nitraat. Want, in je lichaam. Ja, ja want wat, wat gebeurt er precies in je lichaam als je, als je dat totje neemt? Um, nou ja, bietensap, daar zijn nu alle testen mee gedaan. Um, he, maar bijvoorbeeld, je ziet ook heel veel nitraat in spinazie, in rucola, in sla. En noem maar op. He. Dus eigenlijk alle groenten zouden gebruikt kunnen worden. Maar ja, we focussen ons nu op bietensap. Want dat uh, ja, is inmiddels ook in flesjes uh, gestopt met geconcentreerd bietensap. Want dat drinkt wat makkelijker. Dan krijg je een lading nitraat in je lijf. Dat neem je op. En dat komt weer terug in je speeksel. En dan gaat onder invloed van bacteriën, wordt dat nitraat omgezet in nitriet. En dan gaat dat nitriet weer naar je maag. En daar gebeurt wat leuks, want dan wordt het omgezet in stikstofmonoxide. En dat is een heel reactief molecuul wat onder andere zorgt voor een wat lagere rustpols. Nou, dat vinden sporters al fijn. Maar wat veel belangrijker is, in je spieren zorgt het ervoor... dat je eenzelfde vermogen kunt leveren met minder zuurstof. En dat zorgt ervoor dat je beter kunt presteren. Want stof is over het algemeen gewoon de belemmering... waardoor je niet harder kan. Nou, dus het heeft inderdaad een positief effect. Maar rustig aan dus, niet meteen inderdaad liters gaan inkopen. Nou ja, wat in, er is gewoon nog een hele hoop onduidelijk. Uh, hè, wat, wat nu bijvoorbeeld uh, gewoon werkt... is uh, een, een halve liter bietensap voor een belangrijke wedstrijd. Uh, als je dat twee tot drie uur van tevoren pakt dan ga je zo ongeveer 3% beter presteren als je geen topper bent. Uh, en dat doen toppers dus. Van, nou, die denken van, nou, we moeten waarschijnlijk wat meer hebben om goed te presteren. En die gaan dus vijf dagen voor een belangrijk event... gaan ze uh, drie keer per dag uh, ongeveer de concentratie van een halve liter bietensap nemen. Of ze nemen een, een maaltijd met veel nitraatrijke groenten, want dat kan natuurlijk ook... En uh, ja, zo bereiden ze zich dan voor. Maar er wordt afgeraden om het het hele jaar te nemen... juist omdat er ook ja, tot voor kort was niet gewoon echt heel slecht in je voeding. Zo is dat. Rustig aan. Ideka Fokking, voedingskundige. Hartelijk dank over het effect van de rode bieten. En nog altijd bij mij aan tafel Adam Cohen, directeur van het Center for Human Drug Research. En Gudo Kramer, manager van het uh, inmiddels opgeheven Marco Polo Cycling Team. Um, meneer Kramer, uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen thuis direct weet uh, wat het Marco Polo Cycling Team was. Wat voor team dat was. Um, kunt u daar nog wat duidelijkheid in scheppen? Ja, natuurlijk. Um, we waren echt een opleidingsploeg voor renners uit wat wij niet tra traditionele wielerlanden noemden. Um, we hebben de ploeg um, in de eerste jaren in Hongkong, daarna in China... en uiteindelijk in Ethiopië geregistreerd. En uh, daarmee uh, eigenlijk de kans geboden aan talenten uit die landen... Uh, maar ook uit andere landen als we daar echt uh, buitengewoon talent tegenkwamen... Uh, om zich te tonen ook in Europa... en uh, in directe competitie met de profs uh, te treden. Maar um, het team is niet meer. Hoe dat kan dat? Geld. Is dat de enige reden? Ja, in principe wel. Uh, het is heel lastig om uh, voor zo'n opleidingsploeg voldoende middelen uh, bij elkaar te vinden. Je hebt niet de grote media-exposure uh, die de grote teams hebben. Um, dus het is heel moeilijk om... Uh, je moet heel creatief zijn om leuke dingen aan sponsors terug te kunnen bieden. Uh, met een heel exotisch programma en leuke uh, arrangementen om wedstrijden in Europa heen kun je dat wel doen. Uh, met... Um, incidentele uh, media-aandacht kun je dat ook doen, maar je, je hebt niet een Tour de France waarin je 21 dagen achter elkaar uh, groot op televisie komt. Geen mooi platform voor een sponsor? Nou ja, ik denk wel een, een mooi platform voor een sponsor, maar een platform waar een sponsor uh, zelf veel um, uh, activering in zou moeten stoppen, veel energie in zou moeten stoppen om het uh, uh, groter zichtbaar te maken. Of op andere manieren te gebruiken door bijvoorbeeld vaker gasten uit te nodigen. Of, uh, dus ja, dat voor een relatief klein project uh, heeft het veel activering nodig en dat maakt het lastig. Is er echt genoeg talent, Aziatisch en Afrikaans wielertalent? Oh, Want absoluut. Je ziet er niet heel veel mee rijden in de Tour, laten we eerlijk nee, zijn. Nee, maar er zijn een aantal macrofactoren denk ik, die dat lastig maken. Uh, denk Macro aan uh, visa-regelingen. Uh, uh, het is lastig voor sporters om uh, Europa binnen te komen en steeds lastiger. Um, het is uh, sponsorcontracten uh, van de grote teams... die duren over het algemeen maar een paar jaar... terwijl deze sporters uh, meer dan een paar jaar nodig hebben... om het absolute topniveau te halen. Dan is het veel makkelijker om een goed opgeleide Nederlander... Belg, uh, Fransman, uh, Italiaan, Spanjaard te nemen. Ze missen een beetje de skills die bijvoorbeeld een Nederlander... of een Belg of een ja. Spanjaard al van nature heeft. Ja, die weten hoe het werkt uh, rondom wedstrijden uh, in zo'n ploeg. Uh, die weten wat er van ze verwacht wordt. Het duwen en trekken. Dat, bijvoorbeeld. Uh, ja, maar ook gewoon... Uh, die kunnen veel makkelijker bij wedstrijden komen, bijvoorbeeld. Uh, we hebben een Chinees opgeleid die bij Discovery Channel uh, ging rijden. Um, ja, die moet je blijven helpen, want die heeft hier geen woonruimte in uh, Europa. Um, die krijgt een e-mail van de ploeg... Uh, hoe laat hij waar uh, in een hotel in Spanje moet zijn... Um, en ja, die is niet in staat om zelf uh, in een autootje te stappen met zijn Chinese rijbewijs. en uh, op een vliegtuig naar Spanje te stappen. Dus daar, we, daar zijn we heel veel voor blijven regelen. En dan werkt het. Jong heeft uh, goed gepresteerd. Heeft China zelfs gekwalificeerd voor de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Beijing. Uh, dus. Dan, dan, is, dan is er zeker wat mogelijk. Maar uh, ja, er is extra, je moet extra energie in stoppen. En dat duurt even voordat het eruit komt. Hebben jullie last gehad van de dopingperikelen? Als ik ze zo mag noemen. Qua sponsoring ook? Uh, ik denk dat de hele wielensport daar last van heeft. Uh, wij specifiek uh, zou ik zo niet kunnen zeggen. Ik heb nooit een bedrijf gesproken. Dat zei, wij willen niks met wielrennen vanwege de doping. Uh, maar ja, het, het maakt het uh, zeker niet aantrekkelijker. Jouw buurman uh, weet een hoop uh, van doping en uh, met name van, van EPO. Want, meneer Cohen, uh, het wielrennen staat onder druk. Armstrong is uh, zo'n beetje de duivel. Oude renners ja, die, die krijgen voortdurend vragen die, die liggen echt onder vuur. En dan zegt u, nou ja, het is eigenlijk maar de vraag of je überhaupt van EPO echt harder gaat fietsen. Ja. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Ik, ik, ik, ik weet niks van wielrennen. Hè. Ik weet alleen maar iets van geneesmiddelen. Maar en dat denk, is EPO? Ik kan wel fietsen hoor. Maar, <laughs> maar, maar u weet wel of je er echt harder van gaat fietsen ja, natuurlijk. En daarvan zegt u, nou eigenlijk heb, hebben we geen bewijs in handen. Nee, en we hebben ook, het werkt natuurlijk altijd als volgt: je moet, als we over geneesmiddelen denken en we denken over, over langzaam fietsen als een ziekte. En je moet harder gaan fietsen. Dan, dan moet je gaan denken: hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat, wat bepaalt dat? En dat zijn natuurlijk heel veel dingen. Nou, je hebt net al een heleboel gezegd. Als je alleen al weet hoe de om een wedstrijd heen gaat, dan ga je ook al beter fietsen. Dus er zijn misschien wel vijftig wel, wel dingen die meetellen. Nou. Op de een of andere manier, op een dag, heeft er, dat is een middel, ik, ik gebruik het zelf ook als dokter, hè, EPO, dan krijg je meer rode bloedcellen. Toen dacht iedereen, en daarvoor gaven ze natuurlijk ook bloedtransfusies en hoogtetraining. En dan dacht ik, ja oké, okay, als we dat nou gewoon met een, met een pul kunnen bereiken, dan hoef je verder niks meer te doen. En dan Want meer rode harder. bloedcellen is, is ook meer zuurstofopname, dus ja, minder verzuring. Ja, het is meer he, zuurstofopname, het is meer zuurstofafgifte, maar... Ja, ik, zeg, ik gebruik wel het voorbeeld van een fabriek. Als je, als je uh, een heleboel grondstof aanvoert... en die gooi je voor die fabriek neer, dan gebeurt er verder niks. Hoor. Je moet het op de een of andere manier in die spiercellen... ook die zuurstof kunnen gebruiken, je moet het kunnen aanvoeren. Um, er zijn heel veel andere redenen waarom dat verzuren... Hè, dat is niet alleen maar zuurstof, dat is ook die cellen die leren... als je traint, leren ze om daar beter tegen te kunnen. En uiteindelijk als je gaat kijken in alle geneesmiddelen die we kennen... dan weet ik er eigenlijk geen één die een normale, best gesitueerde situatie... van iemand beter maakt. We kunnen van ziek kunnen we weer terug naar ongeveer normaal. Maar we kunnen heel slecht van goed naar beter. Want en er is zijn maar manier, Dat is maar één manier om dat te doen, en dat is namelijk oefenen. En dat geldt eigenlijk voor alles. Er is, er is bijna niks wat je kan bereiken zonder oefenen. Dus de gedachte... Dit vinden wij als geneesmiddelonderzoekers altijd heel raar. Maar er is een soort enorm geloof in dingen toedienen. En dan gaat het beter. Nou, dat is helemaal niet waar. Maar toch is er in dat epo-tijdperk, ik zeg het nu even heel grof gezegd. Ja, precies. Die jongens gingen ontzettend hard en in één keer dacht je: wat komt daar voorbij? Ja, ja. Maar goed, als je gaat kijken, dan weten we dat gewoon niet. Wij zouden het heel bijzonder vinden als dat zo was. Hij zou het heel bijzonder vinden dat je van een matige fietser een goede renner wordt. Maar meneer Cohen, u bent onderzoeker. Um, dus dan dat, zou je denken: onderzoek het. Nou, dat is precies wat we uh, hebben voorgesteld. Of zeg voorgest ik het heel makkelijk? Nou, dat is precies wat we hebben voorgesteld. We hebben voorgesteld dat alle dingen die verboden zijn, moet je onderzoeken. Dan moet je niet. Want wat, hè, Harm Kuipers heeft wel eens gezegd: de beste manier om een middel te gebruiken, te gebruik te krijgen in, in de wielrennerij, is het op de verboden lijst te zetten. Ik heb die lijst vanochtend nog even bekeken. De WADA-lijst. En nou, eigenlijk niks wat daarop staat. Daar weten we van of je er veel beter van wordt. Guido Kramer, weet u wat erop bijzonder. staat op die lijst? Nee, nee, Ik heb hem niet uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat het een uh, curieuze verzameling is... Uh, van allerlei middelen die uh, daarop staan... omdat ze of prestatieverbeterend zijn... of omdat ze gevaarlijk zouden zijn. Of, dus er zijn verschillende nee. argumenten... om die middelen op die lijst te zetten. Uh, ja, ik... Ik zou voor een veel principiëlere benadering van, van doping willen kiezen. En uh, niet alleen maar uh, de bestraffende, vervolgende manier... de heksenjacht die nu georganiseerd wordt. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om uh, zaken in het sportsysteem in te bouwen... die uh, dopinggebruik ontmoedigen. Um, en uh, ik denk dat uh, goed onderzoek uh, dat, dat, en, en uh, openheid, transparantie... dat dat een van de uh, belangrijke pijlers daarin zou moeten zijn... Um, het is niet voor niks natuurlijk dat er uh, in ieder geval vanuit de sportwereld geen uh, goed onderzoek uh, naar Epo of naar andere verboden middelen is gedaan. Want het is verboden, dus het hmm. speelt zich per definitie in het verborgen af. En um, ja, uh, dat het, uh, het, het, het. Het gaat er denk ik trouwens, uh, om, om terug te komen op uw woorden, uh, niet om onvermatige wielrenners goede wielrenners te maken. Het gaat erom uh, dat ze exceptioneel goede wielrenners een klein beetje beter ja. denken te kunnen maken. En um, daar is wetenschappelijk vast geen ja. bewijs voor. Dat geloof ik meteen. Um, ik denk als ik zeg maar, mensen die in die periode um, prof waren... Uh, als ik die spreek... Uh, dan denk ik dat er overweldigend empirisch bewijs is. Alleen niet goed gedocumenteerd natuurlijk. Ja, en, en dan komen we altijd terug op... Want als er één ding is waar mensen slecht in zijn... dan is het te weten of een geneesmiddel werkt. Dat is namelijk waarom ik werk heb. <laughs> als, als, dat er namelijk, als, als mensen dat nou goed konden... dan was al dat het gedoe wat wij moeten doen met, met van dit onderzoek met placebo. Zo, dat is helemaal niet nodig, Want dan kon je het gewoon vragen. En het blijkt keer op keer dat als je patiënten dingen geeft... op de manier zoals dat gaat door de ploegartsen... wat we straks nog wel even over hebben... Ja, we het zeker uh, over hebben. in, in zo'n zo ploeg, dan wil het al snel werken. Dat komt omdat wij de neiging hebben om dingen... stel je hebt een slechte dag en de volgende dag heb je een betere dag... hebben we altijd de neiging om dat ergens aan te willen wijten. Meestal moet je het wijten aan het feit dat die vijftig dingen die we net genoemd hebben... die allemaal meespelen van zo'n ex exceptionele renner... dat die allemaal net op de goede kant zitten. En, en dan word je goed en, en, en niet door één van die dingen te beïnvloeden. Het kan misschien een klein effect hebben, maar waarschijnlijk... nou dat zou je moeten testen, dus bij die groep is nooit gedaan. Dan denk ik dat je over het algemeen kom je teleurstellend uit. Niet, niet erg met, met grote dingen. Maar we willen ja, ja. erg graag geloven dat bijvoorbeeld die ene vitaminepil ons net dat lekkere ja, gevoel heeft bietersap. gegeven. De, ja. Dat hele verhaal over bietensap, met alle respect voor hoe sophisticated het klonk net. Daar is natuurlijk geen greintje bewijs dat NO, stikstofmonoxide, wat een vaatverwijder is en die wel iets heeft te maken met ontsteking. Dat, het omhoog, dat je dat überhaupt omhoog kan krijgen in de spier van de mens, dat weten we helemaal niet. Dus wat, gebeurt, ja, dus wat gebeurt er nu? Eh, arme jongens die toch al verdomd hard moeten werken om zo'n tour te fietsen... die worden nu volgepompt met bietensap. Ik bedoel, dat nee. lijkt me helemaal geen genoegen. Ja, ik drink hetzelfde. Nee, maar zou het ethisch verantwoord zijn om, om EPO te gaan testen? Ja, natuurlijk. Want maar bent u dat, de enige die dat vindt? Of nou, ik het denkt u er zo want, want over? Niemand steunt het. Maar we hebben, we hebben dat helemaal bedacht hoe dat zou moeten. Er kunnen dan twee dingen gebeuren. Stel dat je zoiets gaat testen. Het ja. kan bietensap zijn of EPO. Je moet het gewoon maar eens een keer uitzoeken. Niet moeilijk te doen. He, wielerploegen zitten hele, hele winters op, op trainingsstage ergens in Mallorca. Het mag niet, want als ze één keer aan ECO, Epo hebben ge, gezeten... dan worden ze voor het leven geschorst. Dus dat maakt het dus onmogelijk op dit moment. Maar daar zou je het kunnen doen. Um, er kunnen twee dingen gebeuren. Er kan gebeuren dat dat, en dat denken we... als je nu naar de literatuur kijkt, dan is de kans erg groot dat dat zo is. Dat, dat er eigenlijk nauwelijks voordeel is bij deze groep. Want die zijn al zo goed dat je dat niet meer beter krijgt. Um, nou, dat is mooi, want dan, dan, heb je het meteen, dan hoeft niemand meer te doen. Dan kan je dus ook die renners goede voorlichting geven daarover. Ja. Je kan dus een proef ook kijken in het bloed... naar wat voor gevaarlijke dingen er gebeuren. En wij denken dat die dingen nog wel eens vervelend zouden zijn. Zeker onder de condities waarin je dat doet. Hè, met weinig water, en... dat is twee. En drie, stij nou eens voor dat er een geweldig effect uit zou komen... Het zou, het zou wonderbaarlijk zijn. Inderdaad, Armstrong die heeft alleen maar gewonnen omdat hij dat ingespoord heeft. Nou, dan is het ook medisch belangrijk. Nou, en wij, wij behandelen in de nierziekte heel veel mensen met epo, en dat zien wij ook nooit. We zien nooit wonderbaarlijke effecten. Ja, die mensen hebben een hele laag hemoglobine. Dat brengen we dan naar normaal, dan voelen ze zich inderdaad wat beter. Maar we weten ook dat als we er nog een punt bij doen, dan neemt hun sterfte toe bij die mensen neemt, is dat effect natuurlijk groter dan bij Dan ga je al de grens onder... van het gevaarlijke over. Ja, dat is ook altijd wat er gebeurt als je probeert die fysiologie, het normale systeem, van buitenaf een een of andere duw te geven in een richting. Dat gaat nooit goed. Geroen werd er binnen het, het Marco Polo Cycling Team bijvoorbeeld ook wel eens overgesproken niet om het te nemen, maar gewoon hoe, hoe, hoe keken ja, de, de renners daarnaar? Uh, ook renners die, die ja, misschien nieuw zijn in, in dat peloton en, en dat ook nou, allemaal volgen? Kijk, het gekke is altijd, en we zitten hier nou ook weer in een uitzending... Uh, die over wielrennen gaat, over doping te praten. Um, het, het gekke is dat er uh, bij de buitenwereld een perceptie is... dat uh, uh, doping een wielrennen ding is, uh, terwijl... Uh, het is ontzettend naïef om te veronderstellen dat bijvoorbeeld in de voetbalwereld... waar de belangen financieel gezien nog veel groter zijn, echt veel groter... Hmm. Uh, dat daar geen sprake van dopinggebruik zou zijn. Uh, ik ben lang geleden een poosje persvoorlichter van de KW geweest... dus nog voor alle WADA-structuren en zo opgetuigd werden. Toen werd er in het wielrennen werd er vijf keer meer gecontroleerd... dan in alle andere Nederlandse sporten bij elkaar. Dus daarmee is zeg maar, doping, dat wil ik wel gezegd... het dopingprobleem is, is een soort van vloek... die het wielrennen over zichzelf heeft afgeroepen... Uh, door, uh, door daar zo bovenop te gaan zitten. Ehm... Um, maar het is gek om te veronderstellen... dat de wielrenners bij ons in de ploeg anders over doping zouden denken... dan de gemiddelde sporter uh, met ambitie en talent uh, die, die je tegen kunt komen. Um, het is bekend dat um, talenten in de sport, uh, uit allerlei onderzoek... Uh, dat, dat die erg ver willen gaan uh, om hun ambities uh, waar te maken. Uh, er zijn zelfs in Amerika onderzoeken geweest... Amerikaanse sporters zijn dan misschien nog ambitieuzer dan die van ons. Dat hoop ik dan maar. Uh, maar die, die zouden uh, met een, een kortere levensduur genoegen nemen als ze een Olympische medaille zou kunnen winnen. Nou, dat zeg je nogal wat, natuurlijk. Want voor sport wil je veel opzij zetten? Ja. Um, ik ben in onze ploeg nooit iemand tegengekomen die met de vraag naar me toe is gekomen: van, zou het niet verstandig zijn om wel doping te gaan gebruiken? Of uh, ik, ik ben zelfs in, uh, ik heb zelf een poosje hard geprobeerd te fietsen. Um, ik uh, ben de persvoorlichter bij de KMU geweest, chef de kit bij WK's. Uh, ik ben bij onze ploeg altijd zo kamers opgelopen. Uh, en ik ben nooit concreet. Tegengekomen dat iemand pillen zat te snoepen. of, of, of een infuus aan, aan, aan, aan een schilderijhaakje had hangen. Of dat is wat, vaak wat ook een beeld he, dat wij hebben, wij buiten staan. Ja, Dus Dat je inderdaad ik een ben dat soort dingen komt nooit op te tegengekomen en dat ze daar liggen. En, um, dus ik, ik, daarmee zou ik ook het beeld. hoe het in de wielersport is wat willen nuanceren. Het is niet zo dat iedereen daar alleen maar met doping bezig is. Uh, Armstrong heeft ook niet door, uh, door alleen maar Epo te gebruiken. die Tour de France kunnen winnen. Die heeft in, die in eerste instantie gewonnen omdat hij keihard trainde en uh, daar ruksiesloos uh, voor ging. En um, ja, die middelen hebben hem misschien wel een procentje geholpen... wat aan de top uh, een groot verschil is. Dus als je maar een heel miniem verschil kunt maken aan de top... Uh, dan kan dat in uitslagen of, of uh, kan dat net het verschil zijn wat je nodig hebt. Natuurlijk. Want aan de top liggen die verschillen soms heel dicht ja. bij elkaar. Hè? En ja, ik wil heel graag geloven wat meneer uh, Cohen zegt... want dat zou hartstikke goed nieuws zijn... Dan um, zou niemand het meenemen. Ik werk nu voor Top Sport Gelderland. Uh, we proberen Gelderse talenten uh, um, vooruit te helpen. We, we geven ze ook voor antidopingvoorlichting. Um, we proberen ze op een verantwoorde manier um, uh, hun sport te laten bedrijven. in Een goede balans met privéleven, met onderwijs, noem maar op. Um, en uh, ja, het zou heel goed nieuws zijn uh, als uh, de meeste middelen waarvan we nu veronderstellen dat ze een positief effect op de prestatie hebben, uh, dat die niet zouden werken. Mm. Uh, en, en nogmaals, ik ben er helemaal voor dat er meer transparantie in komt... en dat we uh, wel zoveel mogelijk gaan onderzoeken. Alleen zo'n onderzoeksopzet met actieve sporters... Uh, dat is politiek gezien natuurlijk heel lastig. Ja, maar dus de, de eras, Er zijn eigenlijk twee dingen die bij mij overheersen. De, de, de, toen, toen Armstrong, dat is dan een beetje zeg maar het kopstuk... van wat hier allemaal gebeurt, van het verhaal wat je ook vertelt... Uh, overheerst er bij een groot deel van wat je zag een soort, soort leedvermaak. Bij mij vooral medelijden. Ik, ik, ik, vond, ik vind dat mensen die zo ontzettend veel inzet hebben... die zijn gevoelig voor dit soort van, van vrij irrationele ingrepen. En als je dan ziet wat zo'n is gedaan heeft... Nou ja, je krijgt het echt koud. Je ziet wat voor onzin daar wordt uitgehaald. De arts die hem inderdaad voorhield en, dat was hierop. En hier ik op. vind dat dus te weinig de, de hele begeleiding, de, de, blijkbaar die dat heeft laten gebeuren, dat, he, de, de, vooral dan de medische begeleiding... want er is natuurlijk geen wielrenner die zelf bedenkt... dat je uh, Andros, an, andros Ton, Dion of weet ik veel wat er dan in de dopinglijst staat... zou moeten gebruiken. Ja, over die dat rol heeft, van de sportartsen en de ploegartsen. gedaan. En, en, en, en wat zij inderdaad zouden moeten doen... daarover ga ik uh, na het nieuws met u verder praten, want u heeft hem al zien zitten. Het is uh, bijna half twaalf. Dorad Begens is aangeschoven met het NOS-journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn bij een aanslag doden gevallen. Niet duidelijk is hoeveel. In het zuiden van de stad zou een autobom zijn ontploft. Explosie was bij een winkelcentrum in een wijk... waar veel politieke kantoren van Hezbollah gevestigd zijn. In Egypte accepteert de streng islamitische al nour partij voormalig minister van Financiën Radwan als de nieuwe interim-premier. Eerder wees de partij twee andere kandidaten af. En met de toezegging van Al Noor wordt de overgangsregering nu gesteund door een islamitische partij. Komende vier maanden wordt gewerkt aan een nieuwe grondwet waar het volk zich over mag uitspreken in een referendum. Begin volgend jaar zijn er dan nieuwe verkiezingen. PvdA, VVD en CDA in Rotterdam zijn kritisch... over een verdere samenwerking met coalitiegenoot D66. Ze vinden dat de partij op eigen houtje optreedt... door tegen het plan te stemmen voor een nieuwe kuip. Daarmee lijkt een scheur te zijn ontstaan in het Rotterdamse college. D66 is tegen, omdat de partij vindt... dat er te veel risico's zijn verbonden aan een nieuw stadion. En het Bolshoi-theater in Moskou krijgt een nieuwe directeur. De minister van Cultuur heeft directeur Iksanov ontslagen... en een nieuwe bestuurder aangewezen voor het door schandalen geplaagde theater... Toen raakte in januari artistiek directeur Filin ernstig gewond... toen iemand zuur in zijn gezicht gooide. Er werden toen meerdere mensen aangehouden... onder wie een ster danser die een conflict met Filin zou hebben gehad. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. John Bakker bij de ANWB. Nog wat verkeersinformatie? Ja, nog altijd files rond Amsterdam. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. En dan sluitend op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. En ook op de ring tussen Duivendrecht en Oud-Zuid. 5 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Het de proloog. De lekker Blekkenhorst. Zometeen in de proloog Toer Helden, Toer Tweets. En vallen kun je leren in een valtraining. Je ja. me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.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 Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit.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 De Champs-Élysées, hij is uh, nog niet in zicht voor de heren renners. Maar vandaag stappen ze wel weer op om er uh, langzaam maar zeker die kant op te gaan. En uh, Le Champs-Élysées werd natuurlijk gezongen door Joe Dassin. De van de koers. Ja, en wie zijn die helden dan van de koers? Tijdens elke ronde staan weer mannen op die tot de verbeelding spreken. En dat is dan niet zozeer vanwege hun overwinningen, maar juist om hun persoonlijkheid. In de proloog speuren we naar de grootste culthelden. Marco Heil duikt voor ons elke dag de geschiedenisboeken in. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Borja. We hoeven iets minder diep te graven, want we gaan het hebben over een renner uit de jaren tachtig, Erik van der Aarde. Ja, hij zit hier al naast mij, hij valt wel dekt in, ja. Maar ik ga hem toch eerst heel eventjes inleiden. Want voor het Nederlandse publiek nog even goed weet wie Erik van der Aarde wel is. Ik was een, een Vlaamse viewer, god uit de jaren 80, zeg maar. Vooral bekend bij Nederlanders, maar die de grootste deel van zijn carrière natuurlijk in Nederlandse dienst heeft gereden voor, voor Panasonic, voor Buckler en Work Perfect. En, uh, daar heeft hij heel wat voor gewonnen. Maar liefst 138 profkoers, waaronder vijf ritten in de Tour waar we nou zijn. De de Tour, de prologe de Tour, maar ook geen tevel, geen Parijs, Roubaix, B, Ronde van Vlaanderen. Ik je er niet veel mee rond momenteel met, met, met zo'n palmarès zeg maar. Nee, en uh, je hebt het al een beetje verklapt, want uh, hij zit naast je dus ik ga hem ook groeten. Erik van der Aarde, goedemorgen. Ja. Uh, goedemorgen. Ja, u was een, een mooie renner, als ik het zo mag zeggen, uh, uh, bijna fotomodel, wapperende blonde haren. En u pakt in 1985 de Ronde van Vlaanderen in uh, de meest barre weersomstandigheden ooit. Um, van mooie jongen tot uh, karaktercoureur in één dag, en dan heb ik uw carrière heel snel beschreven, was het ook het hoogtepunt? Uh, een beetje wel, maar als we in het Tour verleden of in het Tour verhaal, uh, moeten blijven zoals nu in de Tour zitten. In 83 was ik 21 jaar en nog steeds de jongste gele trui ooit, uh, na de overwinning om de, uh, in, de, in de proloog zeg maar. En ook in 85 uiteraard, naast mijn Ron van Vlaanderen, toch een van mijn grootste hoogtepunten. Uh, de etappe winnen op de champs élysées Dat is uh, natuurlijk uh, voor een sprinter echt, uh, echt het hoogst haalbare De etappe kunnen winnen op de champs élysées Ja, vindt u zichzelf uh, een, een cultheld? Ja, wij bombarderen u namelijk tot cultheld. Kunt u zich daar een beetje in vinden? Uh, een klein beetje wel. Er zijn toch denk ik heel weinig renners die kunnen noemen. te, te, te kunnen winnen op de champs élysées in de tour. wat toch het veel wielerspektakel is. Uh, ter wereld zeg maar, uh, ja misschien, misschien uh, mag je wel, mij wel een kleine huid noemen ja. Ja toch wel. Nou, en, en, en Marco zit uh, nog altijd naast u Marco. Ja. hoe is het? Ja hoe is het, uh, ja, hoe is het om, om, om naast de helden? Ja je werkt met hem, want uh, hij werkt ook uh, voor jouw ploeg voor Lotto Belisol. Uh, hoe, hoe is dat? Drie weken samen is mooi. Ja prachtig. Ik is ondertussen een vriend geworden, maar dat was natuurlijk iemand toen ik jong was, wat een god van mij was. Ik woonde in Vlaanderen en ik was een Nederlander, dus je volgt natuurlijk met veel aandacht de Nederlandse ploegen. En dan een Vlaming die daar heet en zoveel won op die leeftijd. Ja, dat was een beetje een wielergod voor mij, of een kultheld, zoals je zou zeggen. En nu is het iemand waar je dagelijks mee op de baan bent in die prachtige Tour de France. Dus dat is erg mooi, ja. Meneer Van der Aarde, heeft u kultrenners, uh, kulthelden, deze Tour? Oh, deze toer uh, voorlopig steekt Chris Roemde natuurlijk een beetje bovenuit. Het is te zeggen, afwachten. Wij hadden gehoopt natuurlijk uh, met ons team, uh, Lotto Beni, met Jurgen van der Broeken, maar die is spijtig genoeg uitgevallen. We hebben ondertussen een etappe gewonnen met André Grijpel en ik hoop, ik hoop dat hij vandaag al uh, ja, zijn tweede etappe kan broeken. Lukt het vandaag niet, dan uh, denk ik dat de jongens wel zullen verder proberen om uh, nog een etappe te winnen. Ja, het is een dag voor de speurters, maar uh, de waaiers, die term, horen we uiteraard ook heel veel vallen vandaag, want uh, het laatste stukje is verraderlijk. Uh, ja, maar ik denk dat die jongens ervaring genoeg hebben. Wij, wij, wij zijn een Vlaams team, zeg maar. En uh, ja, die zijn wel, wel een beetje wind uh, natuurlijk. Wij gaan uh, samen met u en natuurlijk ook uh, Marco uh, kijken, uiteraard. En hopen op Grypel voor jullie, in ieder geval. Oké. Okay. Hartelijk dank, Erik van der Aarde. En jij ook, Marco. En uh, tot morgen. Ja, ja. <laughs> Guido Kramer, uh, Vroom, Erik van der Aarde zou even... Ja, de, mijn kultheld Vroom, uh, u noemde hem ook even in het begin. Uh, het is een renner die, die ook bij Marco Polo nou, nog net niet gefietst heeft... <laughs> hè, als ik het uh, goed heb. Nee, dat het uh, goed geïnformeerd. Um, hij heeft um, uh, ooit getekend voor ons... Uh, hij is met Zuid-Afrikaanse ploegen uh, ook veel um, in Azië uh, actief geweest. Wat ik al eerder zei, het is vaak voor ploegen van buiten Europa lastig om naar Europa te komen. Dus de ontstaanse quiz uh, ook door de UCI uh, goed gepromoot. Uh, in Azië, in Afrika, in uh, uh, zeg maar overal alle continenten buiten Europa. Um, dus we hadden hem in, in Azië hadden we hem al veel gezien. Um, en daar was hij ook al verschrikkelijk goed toen. Uh, zeker als het berg op ging. En um, hij kwam uh, zonder team te zitten eigenlijk... en wilde uh, gra heel graag zichzelf tonen in Europa. Uh, dus um, ja, dat contract, maar, uh, contact mondde uit in een contract. Uh, maar toen dat een paar weken getekend was... Uh, belde hij met, met een bevend stemmetje op... Uh, om te vragen of hij er nog onderuit kon. Uh, want hij had inmiddels een aanbieding gekregen... Uh, echt op het allerlaatste moment... Uh, bij Barlow World, uh, wat op dat moment een tweede divisieploeg was... en wij een derde divisie. Dat is het verschil tussen uh, een onkostenvergoeding plus... en uh, gewoon een uh, heel net salaris. Uh, dus ja, die kans uh, die gingen we hem zeker niet onthouden. En um, uh, dat contract uh, is de prullenbak ingegaan. Um, en uh, ja, ik, ik vind het schitterend om te zien dat hij, dat hij zijn weg gevonden heeft op die manier. Kunnen uh, uh, Aziaten en, en, en ook Afrikaanse renners uh, de stap nog maken naar het profpeloton? Nu Marco Polo uh, ja, er niet meer is, het Zuipin team. Ja, ja er zijn, zijn prachtige uh, initiatieven. Uh, vanuit Afrika uh, bestaat het team mtn cubeka ja. Uh, prachtige constructie met MTN, uh, ja, een multinational grootste telefoonmaatschappij van Afrika. En Kubeka, wat een uh, liefdadigheidsinitiatief is. Uh, en uh, tienduizenden fietsen verspreidt uh, onder arme mensen in Afrika. Um, die leiden uh, uh, Afrikaanse renners op in een ploeg uh, die ook uh, Milan Saremo heeft gewonnen dit jaar. Like, dus hè? het is een prachtig, uh, prachtig voorbeeld uh, uh, daarin. En ook in Azië zie je van alles gebeuren. Uh, in China zijn er inmiddels een stuk of acht ploegen die ons, uh, die ons voorbeeld uh, volgen. En onze constructie nagebouwd hebben. Um, en um, ja, die ga je langzaam wel wat meer in Europa zien. En daar gaan uh, uh, hele mooie talenten uitkomen. En zo vindt het initiatief nog nog uh, navolging. En uh, ja, wie fiets zal ook wel eens vallen. Uh, het gebeurt. Martin, Kittel, Hogeland, Mollema, Cavendish. Nou ja, zo kan ik er nog wel een paar uh, meer opnoemen. Het halve peloton is zo'n beetje tijdens de tour... wel betrokken geweest bij een valpartij. En de vraag is of je dan nog iets kunt doen als je eenmaal valt. Judoka Wim Geelhoed uit het Zeeuwse Schoren weet zeker van wel. Hij organiseert valtrainingen voor wielrenners... Verslaggever Robert-Jan Boy wil daar wel het fijne van weten. Robert-Jan, ben je nog heel? Ja, zeker, Deborah. Ik ben nog helemaal heel. Maar ja, ik ben nog niet onderuit gegaan met uh, 60 kilometer in het uur. Je hoort in de tussentijd wel wat, uh, wat hitstige he hengsten op de achtergrond. We staan hier midden in het Zeelse land, de Zeelse klei... te kijken naar ja, een paar paarden. Daar komen een paar eenden aan waggelen, Daar komt een wagen aan die nog een paard uitlaat. En hier op het grasveld van, uh, van Jodero... Ja, gaan wij zo meteen de oefeningen doen? Je hoort het goed, Deborah. Jo de Ro. Want Wim Geelhoed, de Judoka, is de buurman van Jo de Ro. Dus Jo de Ro is er ook bijgekomen. En wie was ook weer Jo de Ro? Uh, jaren 60, Ronde van Lombardije, Ronde van Vlaanderen. Drie etappes in de Tour gewonnen. Kortom, een enorme kanjer. Gebruind staat hier voor me. Zo, je hebt er wel een studie van gemaakt. Je weet ja, het, uh, je moet een beetje je op, de, je moet een beetje op de hoogte goed. zijn natuurlijk. Ja, Drie etappes in de tour. En ook wel eens gevallen neem ik aan, Jo? Ik mag Jo zeggen. Uh, ja, tuurlijk, gevallen. Uh, maar ik heb nooit leren vallen, denk ik. Want nee? ja, vroeger leerde, leerde ze heel weinig. Want het is natuurlijk wel heel goed dat, uh, dat, dat Wim nu al uh, aange... ...aangetrokken wordt om, uh, om mensen om te leren vallen. Er ja. te wordt tegenwoordig ook meer gevallen dan vroeger. Ja. Maar we vielen vroeger natuurlijk ook wel. Ik, uh, ik heb nooit, nooit een breuk gehad. Nee. Dus... Maar er steekt wel wat uit bij je schouders. Uh, ja, dus je valt op je enkel, knie, schouders. Ja. En ik heb het al twee keer gehad. Dus natuurlijk hier zo is het toch flink. En ja, Mijn sleutelbenen steken ja. is aan beide kanten wat omhoog. Ja. Wim Geeloed. We gaan nu aan de slag. Ja, dat is oké. Okay. Wat we moeten dan. we doen? Nou, in principe, we moeten uh, leren rollen in plaats van over de kop te gaan. Ja. Want als we over de kop gaan, dan stoten we met ons hoofd uh, op de scène En dat ja. is niet de bedoeling. Dus we gaan proberen uh, in het rollen uh, die voorover uh, gelanceerd wordt... Ja. om dat om te buigen naar een zijwaartse beweging. Is daar een, is daar een basisoefening voor? Natuurlijk. Je kunt, uh, eigenlijk uh, iedereen kan uh, gewoon ja. als je bijvoorbeeld kruipt over de grond eh, om te leren. En je gaat dan zijwaarts met je hoofd. We gaan je, kruipen. We je, doen het, we ja, doen het ja, even. Ja, dan kun je over de zijkant gewoon rollen. Dus ja, als dus ik op nou de gewoon naar voren kruipen. en ja. ik ga ja. mijn hoofd opzij doen. Ja. Dan kan ik zo rollen. Kijk. Hoe Dat gaat dan dan Wim? Wel. Hij rolt wel heel makkelijk moet ik e, zeggen. E, Dat <laughs> krijg je niet van elkaar. Terwijl ja, dus Wim geen loot 75 is dan zo e, benen. Handen op de grond. En dan is het zo. De hand die het dichtst bij je zit. Bij de schouder die het eerste grond en de ander gaat er overheen. En, en dan rol je door. Boop. En dan kan ik meer. Over de schouder zag ik, Wim. Uh, je rolt dus over de schouder. Dus niet over je hoofd. Je hoofd nee. blijft vrij van ja. de straat. Ja. En ik kan het ook met een al op doen. Kijk, en dan kan zo ik zo een rot de oh Goedemorgen. Ja, dat, dat kunnen we niet nadoen. <laughs> ja. Nou ja, en, en het is zo: die beweging moet ruimte hebben. Je moet dus de beweging laten uitrollen. Ja, dat, dat, dat, als, het, ja? als een uh, coureur met de motor. Die rolt ook over de zijkant, ja? langdurig. Je ziet die valpartijen gebeuren natuurlijk. Vandaag ook weer een zenuwachtige etappe met, met eventueel die waaienvorming. Mm -hmm. uh, er wordt voor je gevallen en doe maar eens wat. Nou, in de lucht kun je dus wel jezelf omvormen... dat je hoofd niet eerst naar beneden gaat, maar nee. over de zijkant. Dus het is logisch, dat kun je vrij snel leren. Dat kan in een flits van een seconde. Dat kun je, ja... Het is, je moet het vormen door dus vastleggen in jezelf. En dan doe je het automatisch. Zonder te denken. Maar zo zoals, je, zoals jij nu net deed, van over de schouder rollen. Dat, ja. Probeer het maar eens. Kijk, die, zo rollen zo, dat gaat natuurlijk prima. Hupsakee, dat gaat goed. Ja, maar, maar, maar dan ik, verder. Je, kijk eens, je moet natuurlijk wel... een uh, uh, les geven daarin. Zodat ja. je dus eigenlijk op een zachter ondergrond... eerst dat kan leren. Ja. En later doe het automatisch in de lucht. Als je, als, je, als je valt. Is het makkelijk te leren? Ja. Iedereen kan dat leren. Ook al altijd... ben je 75 bij wijze van ja, nou, spreken. Het is vrij simpel. Uh, beweging is, is uh, laten vloeien van de beweging. En niet afremmen, niet botsen. Dat ja. zijn blessures. Voor de rest helm nodig? Nee, nee, dat mag wel. Maar het hoeft niet. Je moet zorgen dat je hoofd altijd hoger blijft. En dat je over de zijkant doorrolt en je opvangt met je airbags. Dat zijn je armen. En als je dan toch zo'n lantaarnpaal ziet aankomen in een flits? Ja, dan kun je er ook misschien omheen. Omdat ja. je dus... Ja, omdat je dus je lichaam ook nog kan vormen naar links of naar rechts. jo, reactie? Ja, reactie. Ik heb natuurlijk nooit judo geleerd of wat ook. Ik, ik sta er nog wel versteld van wat, wat Wim nog kan. En uh, ja, dat is een teken natuurlijk uh, dat hij er gewoon mee bezig is. En nog steeds mee bezig is. Ik durf het niet. Cursussen worden er even gegeven binnenkort bij de KMU ja, voor inderdaad. de renners. Ja. Nog één keer even die indrukwekkende uh, zwaai door de lucht, Wim. Oh, oh ja. ja en, die, maar... en opvang op de schouder. <laughs> ik, ja. Ja. Kijk, ik, ik ga gewoon over de zijkant. Okay. Ik ga gewoon nee. Dan... ik ik ik doorrollen. Ik kan. Nee, rollen, rollen, rollen. oh oh. ho. Oh. <laughs> ja, maar, de Bora, je moet het hier eens even zien. Ik ja. zou zeggen, peloton, <laughs> ja. kom in ieder geval na de Tour even op bezoek... bij Wim Geelhoed en Jo de Ro. In de schitterende streken hier... In de zilse klei. En daar leren ze dat. En het zachte gras. Dat komt best goed. Bedankt. <laughs> het was een eer en genoegen. Robert-Jan Booyen kreeg valtraining. En als u even wilt kijken hoe het precies moet... deproloog.vara.nl. Daar uh, waren de mooie filmpjes van Robert-Jan ook te zien. De Tour de Filemon. Met wat vertraging, maar daar is hij Filemon, goedemorgen. Ja, mijn excuses, maar we zitten in een klein dorpje hier in de Britannien. Ja, daar is het netwerk niet uh, opgewassen tegen dit uh, telefoongeweld, maar ik ben blij je te horen. Zeker. Uh, en ik denk, het is mooi om heel even te hebben over uh, mijn gesprek gisteren met uh, Servus Knapen. Want ja, het, was natuurlijk, uh, het ging natuurlijk goed met de Skyploeg, want ze hebben de gele trui, maar ja. voor ons zat het op het laatst wel erg alleen. En ja, ik vroeg Knapen van, hoe voelde hij zich toen hij zo alleen zat? En hij zei, ja, hij deed het eigenlijk heel rustig. En dat komt door het feit dat hij ontzettend met die wattagemeter werkt. Dus het aantal watt wat hij kan trappen per kilo lichaamsgewicht. En ik ben eens een rondje gegaan bij een Nederlandse renner, En wat blijkt, Wout Poels bijvoorbeeld, die heeft zijn hele kilometerteller en ook zijn wattageteller afgeplakt. Uh, Bouke Mollema, die heeft niet eens een fietscomputer. En we... Uh, wat die vroem doet, die, die ziet gewoon iemand wegspringen en die denkt... oh, die springt nu weg met zoveel wat ongeveer, dat gaat hij nooit volhouden. Dus ik ga blijf gewoon rustig met mijn eigen tempo doorfietsen en ik pak hem wel weer terug. En als zo'n Quintana dan uh, wegfietsen, waarvan hij dan niet precies weet wat van wattage niet gaat... ja, dan gaat hij er wel even achteraan. Maar zij zitten dus helemaal in die techniek uh, en vertrouwen daar ook heel erg op. Dat is het belangrijkste, dat ze er 100% op vertrouwen. En dat is waardoor zo'n jongen gewoon ontzettend rustig kan blijven. Heel berekenend. Ja, het is heel berekenend, maar je moet het uiteindelijk nog natuurlijk wel zelf doen. Maar je gebruikt het gewoon meer als hulpmiddeltje. En ja, er zijn van die romantische, die zijn het vreselijk op tegen. Die zeggen, ja, je moet koersen op je gevoel. Dat doet hij ook wel. Maar als het even misgaat, dan kan hij altijd terugvallen op, op die cijfers. En Knaven die, die liet dan een beetje doorschemeren dat als Bouke Mollema daar nog meer op zou rijden en op zou trainen, dat hij dan nog stappen zou kunnen maken. Ah, dus niet afplakken, maar gewoon goed kijken, toch? Toch goed kijken en dan op gevoel rijden. Maar je merkt, dit zijn echt twee kampen hier in de Tour. De, de mensen die, die puur op gevoel willen rijden... en de mensen die zeggen van de techniek, die kan ons helpen. Nou, eens even kijken hoe dat uh, vandaag uitpakt. De renners die het op gevoel doen en die toch wat meer met de techniek werken. Dankjewel, je en tot morgen. Graag gedaan. Adem he. Adem he. Meneer Cohen, um, we hadden het zojuist even over het, het, het peloton en, en alle dopingperikelen uh, die daarin uh, spelen en gespeeld hebben. En u zei, uh, ja, die renners zullen nooit zelf besluiten om iets te pakken uh, wat niet mag. Um, zijn, zijn ploegartsen of de medische staf van zo'n ploeg, um, ja, valt die iets te verwijten, vindt u dan? Ja, helemaal. We, we hebben in het stuk wat we erover geschreven we hebben... echt gewoon malpractice gebruikt in het Engels. Dat, dat is natuurlijk gewoon volstrekt fout. En, en iedereen, daar is ook geen twijfel van. Zij zijn ook natuurlijk toch de primaire oorzaak. Geen en, ploegartsen dan mee meer toelaten? Nou, ik denk je... Of artsen? Kijk, blijkbaar is dit veld zo irrationeel... dat dat is ons opgevallen... dat ook die artsen daar aan mee zijn gaan doen. Misschien zijn ze ook wel zo geselecteerd. Hè? En het zijn natuurlijk ook vaak mensen van buiten de ploeg die het doen. Daar zijn natuurlijk een soort zelf zelf opererende dopingdokters zijn er geïdentificeerd. Maar, maar op de een of andere manier is, dit, is, is, is elk veld is altijd heel erg open... voor irrationeel gedrag. Dat geldt ook in de normale medische praktijk. Als je dat niet controleert, dan gaan dokters en patiënten... die gaan elkaar dingen, met elkaar dingen doen die helemaal niet werken... Dat hebben we over de jaren hebben we dat altijd gezien. En langzamerhand zijn we daar in de geneeskunde uit aan het komen. Dat noemen we dan evidence-based geneeskunde. Hè? Dat we eerst bewijs willen voordat we iets gaan doen. Maar dat is maar kort. En in, in zo'n veld waar dus zo'n emotionele band bestaat... tussen die ploegarts en, die, en dat team... is dat, dat is natuurlijk wijd open voor dit soort dingen. Ja. En... Ja, de enige manier om dat te bestrijden is gewoon met een rationele, koele, afstandelijke aanpak. En nou ja, dat zijn we maar eens begonnen met EPO. In dat stuk wat we hebben geschreven dat is nou eigenlijk bekend? Nou, niks. En, en zo geldt dat eigenlijk voor die hele dopinglijst. Het is natuurlijk nog gekker dat er, recent weer in de kranten er was een enorm veel ophef over het feit dat al die, al die, al die renners, die kregen steroïden... Dat mag niet van de WADA-lijst. Klopt. Wat ze allemaal krijgen zijn pijnstillers. Non. Nog gevaarlijker? En dan zei je: deze is niet zozeer nog gevaarlijk, maar die remmen ook de ontsteking. En dan moet je me uitleggen waarom dat dan eigenlijk wel mag. Dus zo'n dopinglijst werkt met twee maten. Ja, volledig. Er staat er op de dopinglijst dat cannabis. Nou, dat dat de prestatie verhoogt lijkt me onwaarschijnlijk. Ik wil nog eens iemand zien die stoont de Tour uitrijdt. Dat maar, zou een prestatie zijn. <laughs> dat zou vast knap zijn. Dus, dus waarom staat dat dan nou eigenlijk op? Er zijn ook dingen die erop staan waar je je vanaf vraagt. De maskeermiddelen. Frank Schleck vorig jaar uit de Tour gegooid... voor het vinden van een plaspil in zijn urine... Nou, het enige, Wij kunnen niet bedenken hoe dat doping maskeert. Het enige wat we wel kunnen bedenken... is dat dat een middel is dat maakt dat je het zout... in je het natrium in je bloed niet vast kan houden. Nou, dat is het laatste wat je uh, moet hebben... Niet tijdens de echt warm nee. nee. nou, ik, ik denk ook dat je uh, te maken hebt met, met een systeem... We zitten in de honderdste Tour de France. Het is een, een systeem dat al heel lang uh, bestaat. Wat uh, eigenlijk steeds verder is uitgebouwd. Uh, en waarin... Um, uh, ploegartsen deels zijn uit, uit gaan maken van, van de ploegen zelf. En daarmee uh, mede verantwoordelijk voor de prestaties die de renners leveren. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk een totaal onwenselijke situatie is. En ik zou heel graag zien uh, dat, uh, dat er artsen uh, in dienst komen van uh, een onafhankelijke instantie. Het WADA misschien wel. Maar dan, is het, dan zit je weer in die controle ook. En dan um, inderdaad uit die ploegen halen. En, en, de, en, dan de, en leren zo optreden. over de ploegen, waardoor ze alleen nog. Uh, Kijken of mensen uh, op een gezonde manier hun beroep kunnen uitoefenen. Ja. Dat is een heel andere benadering dan straffen van doping, dopingzondheid. Het veld is nu ook omgebouwd tot een totale uh, zeg maar controlecultuur of ja. terreur, hoe je het wil noemen. Terwijl dat voor een groot deel niets oplevert, alleen maar geld kost. En je dat op een veel makkelijker manier kan vermijden dan zoals het nu gebeurt. Of dat de oplossing is, uh, dat uh, horen we wellicht zo meteen. Op. Dromen van je eigen overwinning. En luister naar de massale blijken van de hulde. Als eerste over de week. De held in je eigen verhaal. Kevin, of 8, 7 8. Stuur jouw gedroomde aankomst via Twitter of mail. En maak kans op een uniek wielershirt. Elke dag in de proloog. Tussen 11 en 12 op Radio 1. Ik begin met een bericht vanuit de jurykamer. Er zijn namelijk klachten binnengekomen over de lengte van de aankomst van gisteren. Daarbij is de tijdslimiet ruimschoots overschreden. Een inzender van een stomme film over zijn aankomst verwijt de jury met verschillende maten te meten. En ik moet zeggen, hij heeft een punt. Daarom vanaf vandaag gaan we de regels streng toepassen. Binnen de halve minuut en met groot enthousiasme. Goedemorgen, Kenneth Stijvers aan de telefoon. Goedemorgen. Je weet het, jouw aankomst en de klok loopt. Oké. Okay. Dit is geweldig. Dit is meer dan geweldig. Hier wordt geschiedenis geschreven, dames en heren. En we mogen kop op de blote knietjes bedanken dat we dit hebben mogen meemaken. Stijvers heeft al een half uur lang een minimale voorsprong op het peloton. Hier op de Champs En als hij deze voorsprong weet te behouden dat het aan de meet... ...heeft hij niet alleen de laatste etappe gewonnen, maar ook naar de Tour de France. De Tour de France, dames en heren, waar we lang op hebben gewacht. We, ja, we gaan de Tour winnen. Ik zeg het nog maar eens op, we gaan de Tour winnen. Een paar uur geleden lag hij nog in de prikkeldraad, meer dood dan levend. Wie had dit gedacht? Dit zijn de laatste meter. De muur van knoestige keienkoppen komt steeds dichterbij. Ze ruiken zijn bloed, ze proeven zijn ze maar stijgen Dapperstand. Kom op, jongen. Geef alles wat je hebt. Stoompen, Stoempen, Ken jongen. Stoempen. Paar Harder stoempen, ja. Want ja, je bent er overheen. hij heeft het geflikt. Hij heeft de Tour gewonnen. We hebben hem voor even, zei God. Nee, ik denk dat zelfs God zijn petje af zou doen voor deze man. Nou, het was krap. Je bent er wel wat overheen. Maar petje uh, af, toch? Uh, dank voor jouw okay. aankomst. En uh, shirt en uh, boek van Bas Theeman, de aankomst zijn uiteraard voor jou. Willem Frank de Noot is ook aangeschoven. Goedemorgen Willem Frank, wederom. Ja, je gaat uh, ons vertellen wat je op sociale media hebt gevonden. Ja, de toer. belangrijkste hashtag die ik in de gaten hou op Twitter... dat is natuurlijk hashtag Tour de France, TDF, uh, afgekort. En daar komt van alles langs, van de gewone tweeps. de fans die graag een beetje kletsen over de Tour. Zoals de kritische Kasper Hermans. Hij twittert, gekker moet het niet worden. Dit is een quote van een wielrenner. Ik ben bang van snelheid, het is een fobie. Natuurlijk van Thibaut Pinot. Vorig jaar nog tien in het eindklasse met nu al op grote achterstand... Ook tot grote teleurstelling van de proloogredactie. Want hij staat in ons toerpoeltje. Ja. <hums> Via hashtag TDF vind je ook tweets van de echte kenners. Zoals José Been van Eurosport. Die, ja, zij verwacht vandaag natuurlijk een sprint. Na een nerveuze etappe en mogelijk waaiers. Ook Nicky Terpstra gebruikt TDF de hashtag in zijn tweets... Ook twitterde hij gisteravond een klein feitje... dat hij weer had van Frederik Pollentier... soigneur bij Omega Pharma Quickstep, het team van Terpstra. Dat team heeft er al 1300 bidons doorheen gejaagd... en gelukkig betaalt de sponsor de rekening. Willem Frank, je hebt ook iets uh, moois ontdekt, weet ik, uh, op Google. Je hebt het vanochtend laten zien. Ja, um, oh nee. ook via die hashtag uh, TDF. Ik kwam terecht op, uh, dankzij een linkje van iemand, het webadres van Google: uh, yourtour.withgoogle.com. Dan kom je op een interactieve website. Daar kun je de uh, etappen van de dag kun je daar zelf verkennen. Dat gaat verder dan. Die platte routekaartjes en droge feitjes die je wel kent. Maar bewapend met je computermuis, met scrollwieltje... kun je zelf de etappen rijden. Bijvoorbeeld de Pyrenee-etappen van zondag. Met al die kollen van de eerste categorie. Als je maar uh, ja, hard genoeg hengst aan dat kleine wieltje op je muis... dan kom je die kollen wel over. En uh, dat zie je dan op de onderste uh, deel van je scherm... zie je het profiel van die etappe met een fietsje... dat zo langs al die kolletjes gaat. En dan in het bovenste scherm, dat grote scherm, zie je zelf... Eigenlijk op een fiets zitten, afgewisseld met plaatjes van Google Street View. Dan zie je ook echt die berg, nou ja, et cetera. Een leuke manier om achter je computer een beetje mee te doen. Maar niet de hele tijd blijven scrollen. Nee, het zeker niet. Heel nee. slecht voor je vingers. Zullen we niet doen? Zullen we naar Gio Lippens gaan? Want die weet hoe de aankomst van vandaag eruit ziet. Goedemorgen, Gio. Goedemorgen, Deborah. Hoe zit je erbij vandaag? Uh, lekker in het zonnetje aan de haven van Saint-Malo. Uh, kijk uit over het uh, Cité Vorban. Dat is eigenlijk een enorme stenen burt. Daar uh, met een punt in de zee. En uh, de laatste kilometer zijn we met de auto langs het strand gereden. Het Grande Plage en het Plage de en, ja, Het is echt een, uh, een badplaats, maar wel een badplaats met, uh, met mooie historie. Ook wielerhistorie. Want ze zijn hier toch al een paar keer aangekomen. Maar De laatste keer dat ze hier in Saint-Malo aankwamen. Lang geleden, 1980. Bert Oosterbos, de Nederlander, won toen de etappe. Dus je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Mooie plaatjes ook trouwens vandaag. Want uh, kadetten in uniform gaan het peloton begroeten. Ja, dat heb ik begrepen. Maar uh, eerlijk gezegd, zijn Malo zelf is geen uh, marinehaven. Nee, maar uh, ze zullen ongetwijfeld ergens langskomen waar wel uh, marine staan. De enige kadetten die wij zien, dat zijn de kadet junior. Dat zijn jonge wielrennertjes en die mogen altijd een paar uur voor de grote mannen mogen ze hier sprinten. En dan uh, hebben ze hun toeretappen gereden en dat is altijd tot groot enthousiasme van het publiek. Dankjewel Gio en straks natuurlijk weer samen met Sebastian Timmerman en Dione de Graaf en Jurgen van den Berg in Radio Tour de France na twee uur. Dank, Gudo Kramer, manager van het Marco Polo Cycling Team. Dank, Adam Cohen van het Center for Human Research. For... Ja, dat is hem. Hartelijk dank ook voor uw komst. Het laatste nieuws. Het lijkt verder uiteen te rafelen in Egypte. Doden en ook weer gewonden vandaag in Cairo. Gaat hij dan nu eindelijk historisch schrijven? Andy Murray. geschiedenis. Het is mooi. Murray weer. We waited 77 years for this. Daar gaat Puls. Puls demarreert. Hoe is het mogelijk? Ze hebben een helse dag achter de rug in de Pirineiën. Twee mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk... op de luchthaven van San Francisco. Er is een big bang en dan iets een spun on de runaway. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad Mini...